telefonische conferentie duurde meer dan anderhalf uur. Volgens een van de parlementariërs vertelde een topambtenaar... dat er communicatie tussen hoge Syrische functionarissen is onderschept. Daaruit zou blijken dat de Syrische regering... opdracht voor de gifgasaanval heeft gegeven. Ook zou zijn vastgesteld dat kort voor de aanval militairen werden verplaatst... waaruit kon worden afgeleid dat er iets groots als een chemische aanval zou plaatsvinden. Zowel republikeinen als democraten willen bewijs zien dat Assad achter de aanval zat.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 Kantoorschoenen. Ja, eigenlijk een vraag die al sinds het begin van dit programma zit te wachten op een antwoord via 0800-1121. Arnold de Boef die wil graag weten waarom kantoorschoenen nou eigenlijk nooit lekker lopen. En toen belde Kees Mantel uit Zandpoort en die zei, nou dan wil ik wel graag weten wat kantoorschoenen zijn. Dus uh, kantoorschoenenspecialist, bel even naar 0800-1121. Mevrouw Schuit is nog op zoek naar Tefka, de hond. De kruising tussen een stabij en een koiker, Zwart, wit en voor het laatst gezien in Spaarnewoude. Ellen die heeft een moeder met hartspierproblemen en die heeft bruine vlekken. Het zouden wel eens mestcellen kunnen zijn, zegt de huisarts. Weet iemand daarvan en uh, heb je misschien tips en trucs? 0800 1121. Mailen kan trouwens ook: nachtsuster, omroepmax.nl Of twitteren via het nachtsuster. Of even kijken op de chat via omroepmax.nl/slash nachtsuster en dan de chat aanklikken. Of je melden via facebook.com/slash nachtsuster. Al de mogelijkheden. Maar 0800 1121 is voor ons het makkelijkste en voor jou waarschijnlijk het snelste. Ria Bouwmans wacht nog op een antwoord. Die uh, heeft namelijk zwanen in de buurt. En die hebben drie witte en drie grijze jonkies. En ze wil heel graag weten hoe dat kan als de papa en mama zwaan allebei wit zijn. Uh, Leo Blom die wil weten wanneer voor het eerst melding werd gemaakt van Griekse munten. En Margaretha Beitsma die vraagt zich af wat linksomgedraaide yoghurt of linksdraaiende yoghurt is. Meneer De Vos die zat met zijn auto met dat olielampje. Nou, volgens mij is die vraag beantwoord. Die vind ik in ieder geval nu af. Andreas belde net. Die uh, wil naar Brighton vanaf een treinstation in Londen... en vraagt zich af of iemand weet welk treinstation hij dan hebben moet. En tot slot de vraag van Iwan. Die uh, zag dat Umberto Tan van de week had gezegd dat hij geen excuusneger was. En die wil nu graag weten wat dat is, een excuusneger. 0800-1121.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 I say when it's all over Sorry seems to be the hardest word It's sad, it's so sad With it's a sad, sad situation And it's getting more and more absurd outside, why can't we talk it over, oh it seems to me, the siren seems to be, do to be heard Sorry seems to be the hardest word. Mark Veneman, goeienacht. Ja, goeiedag Astrid. Goeiedag, is ook goed. Nou, ik had uh, twee antwoorden. Oh. Een voor die meneer die van Londen naar Brighton wou met de trein. Ja. En de grijze en witte zwanen. Oh. Wat wil je eerst? Doe eerst maar Londen-Brighton, want dan zijn we daar vanaf. Oké, okay, um, van Londen naar Brighton ja. vertrek je vanuit Londen vanaf station Victoria. Ah, Victoria Station. Ja, dat is uh, goed bereikbaar met een um, aantal metrolijnen. Prima. Um, nou, de trein duurt ongeveer een uur de rit en um, we gaan heel veel treinen die kant op. Oké, okay, nou, uh, bye bye Andreas. Zo. Ja, welkom. <laughs> ja. En, en uh, de zwanen? De, ja. De zwanen. De grijze worden vanzelf wit. Nee, dat, dat kan niet. Dat is zo. De ja, maar grijze dat is... worden wit. Ja. Um, dat komt omdat de vogels, die ja. raaien, dus ze verwisselen hun veren voor nieuwe. Ja. En de witte, die hebben dat al gedaan en de grijze nog niet. Oh. Maar, de, maar dat is, waarom hebben er dan drie dat wel gedaan en drie nog niet? Dat komt omdat die... Dat zijn laadbloeiers. Die, die, die, die, die, die, die, die witte, die ja. zijn, zijn net een, nou, misschien een week ouder of zo. Oh. Nou, misschien maar een paar dagen. Oh, oké. Okay. Dus komen die te, volgens mij komen ze niet allemaal tegelijk uit het ei. Oh, daar zit wat in. Nou, dagen, maar goed. In ieder geval het zijn gewoon uh, iets. Uh, ja, of ze. Of, of, Vroege leerlingen. De grijzen grijze zijn in ieder geval de jongeren. Oh. De jongere jongetjes uit het nest. Ja. En uh, die worden vanzelf wit. wit. En als die mevrouw uh, de zwanen regelmatig ziet, zeggen elke dag, dan ja. zal ze waarschijnlijk kunnen zien dat de grijzen ook steeds witter worden. Dus hier langzaam maar zeker trekken ze bij. Ja. Leuk. Ja, hey. je kent toch dat sprookje wel van, die, van, die, van dat lelijke eentje, dat ja. een, een mooie witte zwaan werd. En je hebt dus ook lelijke grijze zwaantjes die uiteindelijk nog een mooie witte zwaan worden kunnen worden. worden van, we van, vanzelf mooi wit. Ah. Hey, en weet jij toevallig ook of, uh, zeg maar, of het kan dat de achtergebleven uh, kinderen van vorig jaar twee zwanen weer terug zijn bij papa en mama? O, weet ik niet. Oh. Maar dus, uh, vol, ik zie wel eens, wel eens zwanen in, in wat, wat grotere groepen en dat zijn volgens mij toch wel... Allemaal ja, een soort jongvolwassen wasse dieren. Hmm. Ik denk niet dat ze... Ja, Zoveel weet ik er nou ook weer niet van, hoor. Nee, nou, ja, ik denk, en, vraag het even, anders belt er nee. wel weer iemand naar 0800-1121. Echt niet? Nee. Oh? Nou, bedankt, Mark, voor je antwoorden. Oké, okay. graag gedaan. En een goede nacht Goeie nog. Dag. dag. Hi. 0800-1121. Jan Ket, goede nacht. Goedemorgen. Goedemorgen, mag ook al Jan. Ik zeg dat het verhaal van die oldtimers klopt niet helemaal. Oh, nou, er ligt er het toe. Het is namelijk zo, want ik heb zelf ook een oldtimer. Mm -hmm. uh, tussen de 25 en 40 jaar betaal je 120, uur, 120 euro per jaar. Ja. En dan mag je drie maanden niet rijden. Dus je hoeft hem niet te schorsen. Oh. Want dat kost weer geld als je hem laat schorsen. Ja. Dus je mag gewoon drie maanden niet rijden. En vanaf 40 jaar kost het helemaal niets. Dan hoef je helemaal geen wegenbelasting te betalen. Oh, dan weet ik niet meer van wanneer die van uh, Jeff dateerde. Voor, er, in mijn herinnering tijd, was die 26. Vanaf 40 jaar betaal je 120 euro. En dan mag je drie maanden niet rijden. En vanaf 40 jaar, dan hoef je helemaal geen wegenbelasting te En mag je dan drie maanden aan elkaar niet rijden? Ja, of? Nee, drie maanden aan elkaar mag ik oh. niet rijden. Dan ga oh. ja, je rijdt 20 stondag met je oldtimers. Dus oh. dat is niet zo'n probleem. Kijk, nou ja, dat, dat, is, dat weet ik dan ook weer. Goed, dankjewel Jan. En Jan? Ja? Heb jij een raam? Ja. Is het licht buiten al? Het begint bij je te dagen, ja. ja. ik heb hier geen raam, dus ik, het is zo raar, dat ik, ik vind het altijd een beetje lastig uh, wanneer ik naar het goede moment moet schakelen. Hallo. Nou, ja, het is nog vrij donker, hoor. Oh, dan hou ik het nog even op goede nacht. Ja, nee, het is nog vrij donker. Oh, dan hou, dan hou, ik, nog even, dan hou ik, nog even, zeg maar 18 minuten op goede nacht en dan schakel ik om half zes over, over, op goede morgen. Oké. Okay. Dankjewel, hey, ja. <laughs> Dag. Dag, je Ejan. Dag, Sico. Dag, Astrid met Sico. Oh, hi Sico. Dat, dat, dat zware zwanepro probleem. Ja. We hebben er bij ons een vijvertje voor. Oh. En er zitten zeven jongeren zwanen. Ja. Met de vader en de moeder. Ja. Maar de donkere, ze zijn alles alle even zijn ze donker. Oh? Dat zijn de mannetjes. Nee, alle weer. Nee, echt waar, dat is echt waar. Hoe weet je dat dan? Ja, ik Spelen met autootjes. Door. Ik heb een beetje doorgeleerd, hè? <laughs> nee, maar zijn ja, de donkere zwanen de mannetjes en de lichte ja. zwanen de vrouwtjes? Ik vind ja. het echt ongelooflijk. Nee, dat is echt waar. Dat dat is bedoel, toch raar. Ik ga niet te jokken. Nee, dat, dat doe je nooit. Nee, ik. ik, ik ik heb gewoon een redelijk algemene kennis. Ja. En ik heb een beetje doorgeleerd in de biologie vanwege mijn opleiding. Oh. En de donkere zanen zijn echt mannetjes. Oké. Okay. Nou, als jij het zegt... Nou, uh, het, het staat me tegen, maar dan neem ik het aan. Hoezo staat tegen, het je tegen? Ja, gewoon, ja. Ik vind, ik vind het gewoon een heel naar idee dat de mannetjes een andere kleur hebben dan de vrouwtjes. Maar ja, dat is ja, met pauwen ook vroeg... zo en met eentjes ook kijk, zo. Kijk, weet je waarom dat is bij de eentjes? Nou... Nou, die eentjes worden opgegeten door roofvogeltjes, hè? Maar Sikko, wacht even, sorry. Luisteren die eentjes, ja, hè? Ja, ja. De die eentjes zijn allemaal, allemaal donker gekleurd. Ja, De zijn mooie nee, kleurtjes. bruin. mooi vallen ze ja. op. Ja. Maar waarom zijn die vrouwtjes dan donker gekleurd? Dan hebben ze een schutkleur, als ze nestelen. En dan vallen ze niet op als ze nestelen. Nou ja, maar wit is niet bepaald een schutkleur, Sik Sikko. Nee, maar bij zwanen is het ook erg moeilijk om door een roof gepakt te worden, want die het terug. Daar zit wel weer wat in. Maar Sikko, de papa en mama zijn allebei wit. Dat komt omdat ze later, dus inderdaad, wat die meneer zegt, gaan ruien. Oh, oké. Okay. En er is nog iets voor, voor zwanen. Ja. Ze vormen voor het leven een koppeltje. Oh ja, dat kan helemaal niet, want ik had bedacht dat het een samengesteld gezin was. Nee, ze vormen voor het leven een koppeltje. Nee. Dus één gaat. Gaat ga dan nog geen nieuwe partner zoeken. Nee, ja, dan ga je. Oké, okay. nou, dankjewel je nee, Het klinkt heel kinderachtig, maar het is er helemaal nee, zo. Nee, ja, Mann ik, als het de waarheid is, dan moeten we er gewoon mee leven, toch? Mannetjes vallen op in de natuur. Ja. Mannetjes hebben grote gewijen, Mannetjes hebben mooie kleuren. Grote mond. En vrouwtjes hebben schudkleuren. Ja. En dat moet wel, omdat ze we hun jokken moeten beschermen. Nee, dat is waar. Dat moeten we ook. Dat ja. klinkt heel kinderachtig. Is, het is, is niks kinderachtigs aan. het is gewoon nee. de, de waarheid en de natuur, ja. Kijk nou eens naar de vrouwtjes, die maken zich mooi op met ja. met, met ogen, met schaduw en... Uh, Sikko, heeft dit, niks dit, meer met zwanen te maken dit. Nee, je begrijpt best wat ik bedoel. Vrouwtjes ja. moeten opvallen. Is ook zo. En mannen moeten zich gedekt opstellen. Ja. En bij de dienen nou. is het precies omgekeerd. Ik, ik wou net de zeggen, stellen. want het, dan die pauwen bakken er niks van dan, van dan dan dat, dat gedekt de, opstellen. De mannen moeten ja. mannen erop vallen. En, de, en de vrouwtjes moeten zich gedekt opstellen. Weeg, weeg, het, is, het, is helemaal, het is helemaal niet anders. Het ja, is sicko. Het is helaas niet anders. Ja, nou, oké, okay, tot, tot de volgende keer. Tot de volgende keer, dag. Doeg. Ja, ik wou de crypto nog zo graag even voorlezen... want anders komen we er helemaal niet, uh, niet meer aan toe. We hebben nog maar drie kwartier te gaan. De, uh, de crypto of het cryptogram van vannacht luidt als volgt. In deze plaats liepen de spelers het vuur uit de sloffen. In deze plaats liepen de spelers het vuur uit de sloffen... Zeven letters, daar moet de oplossing uit bestaan. En je kunt hem doorgeven via 0800 1121. Uh, meneer Abbehuis. Ja, goedemorgen. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Hier begint het leeg te worden. Oh, oh jee, dan moet ik overschakelen op goedemorgen, inderdaad. Goed dat u het <laughs> even zegt. Ja. ja ik ben Ligt weer bij. Op. Ja. Goed zo. Ja, ik heb een vraag. Ja, nou daar ben ik voor. Nou, het, het ging eigenlijk naar aanleiding van die oldtimers. Die mensen ja. hebben die hobby en die oldtimers worden nu weer extra belast. Ik vraag me af, de pleziervaartuigen, ja. op het water, betalen die ook belasting? Oh, dat weet ik eigenlijk niet, nee. Nee, ik bedoel maar, die, uh, die uh, vaartwegen moeten toch ook onderhouden worden... en er wordt ook rijksgeld aan besteed. Ja. En, en, en daar hoor je nooit wat over. Nee, maar ik vind ook, weet je, het zijn ook mensen die nooit gebruik maken van een lantaarnpaal. En die betalen ook gewoon belasting voor de lantaarnpalen. Nee, dat is niet waar, want we betalen gemeentebelastingen en gemeenteheffingen. Ja. En daar wordt het onderhoud van gedaan. Ja. Dat is, dat is een exploitatieverhaal. Nee, ja. Niet meer. Ja, dat, is, dat valt gewoon onder de exploitatie van de gemeente. Nee maar, nee, maar stel nou dat je s'avonds nooit buiten komt. En je hebt, dan maak je nooit gebruik van de lantaarnpalen. Maar je, dat, gaat, dat gaat niet van je gemeentelijke belastingen af. Dat je een euro minder per jaar betaalt... omdat je geen gebruik maakt van de lantaarnpalen... Rond daarop er niet die statuut tegenstanders, rond daarop alle geef leeg en dat valt onder de gemeente en uh, onder de belasting. Ik dus weet niet waar, waar u de plasserassociatie vandaan haalt. Nee, ja, ja. Maar... Nee, ik zie de honden tegenaan, zeker. ik. Oh, oké. Okay. Ja, maar... nee, de honden, honden, Nou ja goed. Laten <laughs> nee, maar even syriën. Ik heb de vraag genoteerd: pleziervaartuigen betalen die ook belastingen? Ja. Of de eigenaren daarvan eigenlijk, hè? Ja, als ja. ze zeggen van, nou, dat kan niet door registratie. Maar die boordjes zijn wel verzekerd. Dus dan kun je het nou. via die weg doen. Kan Anders. makkelijk. Ja. Nou, kunnen we misschien alsnog gaan doen. Goed, uh, bedankt meneer Abouhuis. Goed zo. Uh, goedemorgen. goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Dag. Uh, 0800-1121. Uh, Ria? Ria? Ah oh ja. Oh ja, daar ben ik, daar ben ik. Is het Ria Bouwmans of is het uh, Ria van de computer of is het gewoon een hele nieuwe Ria? Dit is Ria nummer drie of vier. Dat Wat is... leuk, je bent al de derde Ria. Ja, de derde, oké. Okay. Ja, het is Ria-dag. Zeg het eens, Ria. Ik had trouwens uh, datzelfde met de computer. Ja. Dus vond ik interessant. Oh. Maar goed, nee, ik had de oplossing van de crypto. Oh, nu al? Oh, dat gaat snel. Er zitten mensen nog te puzzelen thuis, hoor. Wacht even, we laten ah, nog heel even... Was heel in deze plaats liepen de spelers het vuur uit de sloffen. We geven mensen nog heel even. Zeven letters. En het, ja, begin met een A. en het eindigt op? Een R. En wat zit er tussen? Nou, nog wat letters en het heet in totaal Alkmaar. Juist. En uh, kun je me even uitleggen, Ria? Want meestal is er een actuele link naar de, de crypto. Ja, er was gisteravond brand in het stadion daar. Ja, in het AFAS-stadion. Dat ja, in AFA ja. ja, inderdaad, het klopt. Dus de spelers liepen het vuur uit de sloffen. Is het dan een beetje overdrachtelijk bedoeld? Maar inderdaad, uh, zeven letters moet dan Alkmaar worden. Ik stuur je iets op, Ria. Je woont niet in Alkmaar, hè? Nee. Waar woon je wel? In Lochem. Lochem. Oh, dat kunnen we vinden. Mooi. Kom goed. Komt een pakketje je kant op. Dank je wel. Dan moet ik even weer terug naar de... Met de meneer van net. Ja, maar dat weten we op zich goed werkt hoor, dat doen we iedere week. Oké. Okay. Joe, blijf hangen, Ria. 0800-1121. Antwoorden zijn vooral nog van harte welkom. Nina van Duinen, nacht Ja, goeienacht. Hallo. Uh, ik heb vorige week bij jou de steen gehoord. Wat zeg je? Ik heb vorige week bij jou de steen gehoord, die plaat van, ja. van de meulen. Ja, mooi is dat, hè. Uh, heb, jij de, heb jij enig idee waar ik die kan kopen? Of wat dan ook? En als je bij Free Records shop, uh, dan zitten die jonge Luije aan te kijken. Nee, het, toch? Of het brandt. Nee, ja, toch. toch? Want ik wilde, het is een CD of een DVD, heb je enig idee? Nee, maar dat staat wel op CD, dat kan niet anders. dat, ja, dat... Maar volgens hem bestaat dat niet. Nou! Ja, nou, dat is ook, die, dus ja, dat is dat ook of... zo. Dat begrijp ik. Ja, die alleen uitgekomen niet 15? Oh ja, ik zoek het wel even op. Jij hem, hem vorige gehad. week hebben we gedraaid. Ja, ik weet, Maar als ik hem als ik hem draai, dan draai ik hem natuurlijk gewoon vanuit de computer. Maar vanuit de computer. Me, uit mijn hoofd zeg ik dat hij op rode wijn heet dat album van. weet ik niet zeker. Ik ga het nu opzoeken. Waar, waar je live bij bent. Ja, zoek geweldig. Ik het nu op wacht. Um, oh, jeetje. Ja, maar je hebt. Oh, wat, wat erg. Dat ze dat niet Maar draait wel van een of andere vakbondsman, dat weet ik nog. Oh, oh dat, ja, wel heel toepasselijk, ja. Uh, ja even kijken. Want, want ik, de, als ik ga zoeken, dan kom ik sowieso al. Uh, dan is, is er sowieso al een verzamelbox waar die op staat. Dat neem ik aan. Volgens mij was het was niet was iets van de stenen. Ja, het nummer heet De Steen, maar hij staat op uh, uh, Tijdloos. Dat is een verzamelcd van Bram Vermeulen. Hij staat op uh, de Platinum Collection van ja, Bram maar Vermeulen. Ik dacht, is, maar hij moet... Vandaag, dat... ik, denk, ik, moet, moet nou, ik zei, nou, maar ze hem de Astrid, bellen, die moet het echt wel weten. Ja, hier een Voltooid Verleden Tijd, de beste van Bram Vermeulen. staat bijna op alle... Als er, als er een verzamelalbum is mm -hmm. van, uh, van Bram, dan staat hij erop. Maar echt... Hier, Rode wijn studio LP staat hij ook op, ook op YouTube de, de staan? Hij staat ook op YouTube. Ja, ja, dat, dat lijkt me niet, niet verwonderlijk. Hij komt oorspronkelijk van het album Rode wijn. Ja. Dat dat dateert uit 1988. Ja. En hij staat dus ook op, ja, meerdere, bijna volgens mij is er geen verzamel CD te krijgen waar hij niet op staat. Ja, bij zulke dingen, daar heb je van die jonge dan ja, dan kan je of het Ja, maar dat is natuurlijk begrijpelijk, maar dat zouden ze toch moeten kunnen vinden. Als ik het kan vinden, zouden zij het ook moeten kunnen vinden, toch? dacht ik ook. Maar ja, nou, misschien kun je hem nog ergens bestellen ik wel niet bij ja. uh, zo'n uh, groener meer bedrijf of zo met, met ja iets bekends wat we nu niet noemen, maar dan kun je het vast wel vinden. Nee, kun je het nu vinden, denk je? Ja, dat lukt wel. Nou, als, anders uh, jij ja, hebt natuurlijk niet een cassettebandje klaarstaan. Nee, nee, nee, want ik heb hier gewoon uh, boven op mijn bed bij mijn bed heb ik gewoon een uh, radio. Ja, nou ja, dat is op zich voldoende, want dan kun je hem ook gewoon aanzetten. Moet je gewoon, moet je proberen, Nina. Zeg je gewoon aan de steen. Ja. Zeg eens daar zet ik hem op. Nee, je zegt gewoon tegen je radio aan de steen. Ja, ik wil even naar de knopje draaien. Want als ik met jou bel dan kan ik niet de. Uh... Oh ja, dus je draait even dan aan het knopje. Dan ga je want dan gil je dat het gaat. Nee, precies. En dan draai je aan het knopje. Ja. En dan zeg je tegen de radio? De steen.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 Misschien eens gevuld door sneeuw en regen neemt de rivier mijn kiezel met zich mee Om hem dan glad herontgesleten, te laten rusten in de luwte van de zee Ik heb een steen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 Dank Stay Bram Vermeulen. En de steen speciaal voor Nina van Duinen was dat. 0800 1121 is het nummer dat je kunt bellen. Met alle antwoorden. En dan het liefste ook de antwoorden op de vraag van meneer Abbenhuis uit Elst. Over pleziervaartuigen. Of die ook belasting betalen. Ivan wil weten wat een excuusneger is. Uh, Margaretha Beidsma wil weten wat linksom gedraaide yoghurt is. Leo Blom wil weten sinds wanneer Griekse munten in omloop waren. Um, en Ellen. Die zoekt voor haar moeder met hartspierproblemen... naar oplossingen voor de bruine vlekken die ze op haar benen krijgt. Jan de Groot, die vergeet ik steeds, maar die wilde graag weten... wie eigenlijk de zorgpremies betaalt voor asielzoekers, gedetineerden en daklozen. Mevrouw Schuit is op zoek naar het hondje Tefka En Arnold de Boef wil weten waarom kantoorschoenen nooit lekker lopen. En dan wilde... Nou moet ik het goed zeggen. Kees, graag weten wat kantoorschoenen dan zijn. Zo, dat zijn de vragen die nog openstaan. Dus mocht je een antwoord hebben, 0800 1121. Frank, het best, goeienacht. Hallo, Astrid. Hallo, zeg het eens. Ik ga er kort doorheen. Ja. De, mes, de mescellen, hè? Ja, die bruine vlekken die de moeder van Ellen op haar benen heeft. Ja, ja. wij zijn geen internist... Nee, precies. Ja, ik zeg ook altijd bij, na de dokter, na de dokter. Dat ja, ja. zeg je altijd. Ja. In ieder geval, een ander woord voor mestcellen is mastcellen. Oh. Mastocytose. Dat betekent, om het proberen eenvoudig te houden. Dat is een vorm, een soort leukocyte. Dus een soort van witte bloedlichaampjes. Oh. En die hebben het vermogen om te infiltreren, bijvoorbeeld in de huid bij mensen organen en het skelet. Eeuw. En die kunnen daar inderdaad geel-bruine verkleuringen geven. Oké, okay, en stel nou dat het zo het geval is in dit geval. Is daar dan iets aan te doen? Of is dat, uh... Ja, dat is mijn, uh, mijn plek niet, hè? Nee. Dat, ik denk zelf aan een internist. Ja, precies. Toch vragen of ze doorverwezen kan worden, hè? Ik zou dat zeker doen. Ja. Nou, hartstikke goed, Frank. Dank je wel. Denk ik. Ja. Ik had nog een antwoord. Ja, oh mooi. Jij, oh ja, hier wordt de zorgpremie, voor, uh, daar stel je net die vraag, ja. voor daklozen, ik dacht dat de gemeente Eindhoven daar voor een deel betaalde. Oh, simpel. Ja. ja, wat de schoenen betreft, ja. ik denk dat jij als moeder zijnde ja. geen kantoorschoenen draagt. Kantoorschoenen, voor zover ik weet, bestaan niet. Ik zit nu op kantoor, natuurlijk, eigenlijk in feite een beetje. Ongeveer. Ja, de benadering. Zit op kantoor. Maar goed, kantoorschoenen als zodanig bestaan niet. Oh. Ik denk dat iemand makkelijk kan lopen op, op kantoor. als hij dus degelijke schoenen aan heeft. Ja. ofwel loopschoenen. Als je je wandelschoenen aantrekt naar kantoor. Ja. Maar ik heb wel een beeld bij kantoorschoenen hoor, Frank. Dat zijn van die glimmend gepoetste schoenen. Ja, dat het liefst dat met zo'n werkje zijn. erin. Ja, ik denk dat ik begrijp wat jij bedoelt. Ik zal het samenvatten kort. Okay. Je hebt bijvoorbeeld bergschoenen. Die heb je in de berg gaan. Die heb je en bij het werk. Specifieke aan. schoenen ja. moeten onbuigzaam zijn, ofwel stijf bijna. Oh. Waarom? Om oh. de voet te ondersteunen als je een berg opgaat. Ja. De voet maakt dan namelijk een onnatuurlijke beweging. Uh, om het begrijpelijk te houden, mm -hmm. een loopschoen, zoals jij die bedoelt. Dat moet een schoen zijn die buigzaam is, sowieso. Oh. En die moet een kleine overmaat hebben. Van een halve centimeter tot, tot een centimeter boven de tenen. Fui. En achter moet die goed aansluiten. Ja. En dan behoort een schoen, inclusief de, dus buigzaamheid, ja. dan behoort die goed te lopen, te kunnen lopen. Oké. Okay. Dus ook een nette schoen moet je gewoon goed op kunnen lopen. Waarom sta je onder een nette schoen? Nou, een nette, een, een, een, zo n, zo n, met zo'n gladde zool... en dan het liefst met zo'n werkje erin, van die gaatjes of zo. Bedoel je voor dames of heren? Voor heren? Ja, nee, ik zit, ik zit hier uh, ruimschoots met, uh, ja, met Arnold mee te denken. Niet voor mezelf natuurlijk. Ja, ja. Nou, ja, ligt ook aan iemands voorvoet natuurlijk, hè? <laughs> Als je een brede voorvoet hebt, ja. een man, ja. moet je een hispitse neus nemen. Nee, oké, okay, maar je moet natuurlijk... als je je schoenen gaat kopen of gaat passen... dan moeten ze natuurlijk wel lekker zitten. En je moet er wel tien meter op kunnen lopen. Maar ja. schoenen die... Het gewoon, zeg maar, mannen die op de afdeling... crediteuren of debiteuren ja. werken... die hebben gewoon nette schoenen aan. Want die, die, die zitten toch het grootste deel van de dag. En dan, en, en dan ja. zijn ze netjes gekleed. hebben ze nette schoenen aan. Nou zou, en als, ik snap de gedachte van Arnold wel... nou ja. zouden ook die nette, keurige, goed gepoetste schoenen... Zouden niet pijn moeten gaan doen als je er onverhoopt een keertje vijf kilometer op gaat lopen. Ja. Nou goed, een schoen heeft dus een in inloopperiode nodig. Daar begint het al mee. Oh ja, als ze nooit ingelopen worden. Ja. Ja. En bovendien, je hebt confectieschoenen. Mm -hmm. Je hebt de klassieke schoen. Mm -hmm. En je hebt de modieuze schoen. Ja. Een modieuze schoen gaat mee met de mode. Ja, daar ligt het probleem meestal. Daar ligt het punt, hè. Ja, want die zit niet per se lekker, maar het ziet er wel hip uit. Juist. Ja. Dat is dan weer heel ja, woorden. vrouwelijk. Iemand die goed een goede schoen verkopen, moet dat zien. Ja. Maar ja, we hey, kopen tegenwoordig goed. onze schoenen op internet... of bij het de, bij de, bedrijf waar ze maar 11,95 euro kosten. Ja, ja. Dus dat is natuurlijk vraag ja, om problemen. zijn hartstikke duur, hè? Ja, als je goede hebt wel. Ja, heel duur. Goed. Nou, volgens mij zijn we eruit. Ik denk het ook, hè? Dankjewel. Goed zo, dag. Tot de volgende keer, dag. Jo, bedankt. Mirjam. Ja, hoi. Hey. Um, ja, hoi. Ik belde over de excuusneger. Oh, Dat van de basilicum van. naar de excuusneger. Ja, precies. Ja, sorry. Twee ja. keer. Een beetje, nee, het maar... mag hoor. Als je een antwoord weet, graag. Ja. Nee, nou ja, excuusneger is gewoon een rotterm. Uh, en voor neger kan je eigenlijk alle, alle minderheden invullen. die. Uh, dus ja, het kan ook een excuus Turk zijn. Of een excuus, uh, voor mij part homo. Ik bedoel, alles wat... Uh, en de bedoeling van bij de overheid is eigenlijk dat op de op de televisie uh, alle, zeg maar de dat je een doorsnee hebt van van, van de samenleving in ja. uh, in mensen die presenteren en uh, daarin be, ja bezig zijn, hoe noem je dat acteren? Mm -hmm. uh, en als uh, hoe heet hij uh, zegt van, ik ben, ja als hij dus zegt ik ben geen neger, bedoelt hij ermee te zeggen, ik, ik ben hier gewoon omdat ik de capaciteit heb. En ja. niet omdat ik toevallig uh, dit kleurtje heb of deze uh, nationaliteit heb of weet ik afkomst heb, uh, maar gewoon omdat ik goed ben, omdat ik kapabel ben. Ja. Dus uh, uh, een excuusneger zou dan uh, een iemand zijn die wordt neergezet omdat hij die, die daar wordt neergezet omdat hij een donkere huidskleur heeft, maar niet per se de beste kandidaat is om zo'n programma te Precies. presenteren. Hij, hij, hij zit daar dan omdat hij, uh, ik zeg over, het kan ook een homo zijn of voor mij ja. een vrouw zou ook nog kunnen. Een vrouw zelf? Ja. ja. Nee, ja, ik bedoel even van, het, het, het, het, het maakt dus eigenlijk niet uit wat. Nee. Maar als er dan uh, Iemand voor een bepaald, bepaald, voor een bepaald programma nodig hebben, mm -hmm. dat ze dan uh, niet kijken naar de capaciteiten van die persoon, maar gewoon omdat hij aan die uh, ja, uiterlijkheden of weet ik veel voldoet, dat ze hem dan daar zouden neerzetten. Ja. Dan ben je een excuus, puntje, puntje, puntje. Ik vind het knap meer omdat je dit uitlegt zonder naar mijn mening iemand te beledigen. Daar had ik ook, uh, heb ik ook een beetje op geoefend. Ik denk, hoe leg je zoiets uit? Want het is gewoon. Ja, een, uh, rotveren, ja. ja. ja. Nou, dat is ook zo. Het is gewoon eigenlijk een, niet een fijn woord. Maar het is, uh, het is uitgelegd, dus ik hoop dat iemand tevreden is. Dankjewel, Mirjam. Ja. Uh, hoi. <laughs> hoi. Goedemorgen, kan ik zeggen. Want het is inmiddels licht buiten, is mij verteld. Esther Kooijmans, goedemorgen. Goedemorgen, Esther Kooijmans. Dag, Esther Kooijmans, zeg het eens. Uh, ik kan niet mevrouw helpen, dus waarschijnlijk die de hondje kwijt is. Nou, graag. Hoe ga je dat doen dan? Uh, dan kan je AMIV die uh, inlichten, dat kan je ja. via internet kan je het opzoeken of in het telefoonboek. Dus AMIV, daar kan je allerlei gegevens opgeven voor de hond en dan kunnen ze kijken of die gevonden is. Ja, dan is het een beetje van afhankelijk of iemand ook doorgeeft dat hij hem gezien heeft natuurlijk. Maar, dat is waar. maar het, is wel, het is wel nog even een goed advies. Want we hadden het al eerder even over Amifedi. Maar toen kwamen zij met het advies om uh, een kledingstuk... dat ruikt naar de uh, eerste eigenaar neer te leggen... in de omgeving waar het hondje voor het laatst gezien is. Maar inderdaad, die uh, website bestaat natuurlijk ook... waar je vermiste huisdieren uh, aan kunt geven. Dan komt er zo'n uh, profieltje met een foto... en dan uh, kan iedereen die hem gezien heeft daarop reageren. Goeie tip, Esther. dankjewel. Goedemorgen goede nog, goeiedag nog. Zelfde dag. Dag. Ria. Ja, goedemorgen met Ria 3 weer. Ria, Ria 3, je hebt net gewonnen met het cryptogram en nu ben je er alweer. Ja, ja want we had net iemand het verhaal over die schoenen te vertellen. Ja. Nou. Het werd je even te, te een, erg. Ja. Ik dacht, ik, ik heb een ander idee. Nou. Um, ik, ik zal even mijn kantoor schoenen altijd autoschoenen. Zijn dat schoenen waar je omdat mee kunt autorijden? Al... Ja, omdat, je, omdat ik zelf nooit naar kantoor ga. Maar oh ja. kijk, als je schoenen hebt, en dat heb je wel eens, ja. waar je niet op kan lopen, ja. dat, dat komt nogal voor. Hè, dat je, je begrijpen echt veel, schoenen mannen schoenen begrijpen hebt. dat nou. niet hoor. Nee, maar dat komt vooral misschien bij vrouwen voor. Kijk, dan kun je er dus niet op lopen, maar het is zonde van die dure schoenen. Ja. Dus als je dan de hele dag op het kantoor zit, dan denk je, oh, ik kan ze wel naar het kantoor aan doen, want dan hoef ik toch niet te lopen. Ja. Alleen maar naar de koffieautomaat. Maar ga ik ga nooit naar kantoor. Nee, dus ik noem dat altijd al. autoschoenen. Zo van, oh, ik moet vanavond ergens toe met de auto. Ik stop, ik parkeer voor de deur. Ja. Ik zit een postje binnen en ik ga weer terug met de auto. Dan kan ik mooi die schoenen aan, want ik hoef toch niet te lopen. Oh, maar dan rij je ook auto met die schoenen. Ja, dat kan weer wel. Oh, ja, loop, ik, weet ik, niet ik heb ook vriendinnen dus die, die doen in de auto maar aan. aan. Ja. Ja. Nee, je doet ze dus alleen maar aan... Als je niet hoeft te op lopen. Momenten dat ja. Oh, en dan ga je met de auto en dan blijkt dat de parkeerplaats 300 meter verder is. Ja, nou erg oh, nog. Ja. Ik was een keer in de stad en ik had een lekker band. En toen had ik mijn autoschoenen aan. Ja, daar ga je. Ja. Moest ik plotseling 4 vier kilometer lopen naar huis? <laughs> Op je autoschoenen? Ja. Ja, daar heb je nog blaren van. Nou, in ieder geval um, nog even over... Die excuus neegat, ja. dat is begonnen met de excuus Oh ja, ja. de Oi. vrouw die dan werd aangenomen ja. omdat er te weinig vrouwen binnen het bedrijf waren. Ja, de excuus natuurlijk. Daar is het mee begonnen allemaal. En daarna volgden nog vele andere excuusmensen. Oh, excuusmensen. Nou, uh, qua melkzuur, <lacht> dat bestaat oh. inderdaad, of uh, uh, hoe heet dat, yoghurt. Links draaiende en uh, rechts draaiende yoghurt ja. bestaat. Ja. En er is, is verschil tussen. En ik weet niet meer precies hoe dat zit, maar het had denk ik te maken met uh, verschillende uh, bacteriën uh, of uh, ja die erin gebracht worden in de melk om het aan te zuren. en um, er de, de, hadden een, een nieuw soort uh, een ander soort uh, bacteriën of ja, zit bacteriën dan weet ik niet zeker meer. En dan krijg je uh, andere ...ketens die zeg maar de andere kant op draaien. Dat zie je niet met bloot oog. Ik koop het mm, nog mm. niet eens onder de microscoop, maar dat weet ik niet. Maar in ieder geval, er, er is dus wel een verschil. En daar werd van beweerd, van die nieuwe wetse joch, dat dat dan weer gezonder zou zijn. Want dat moet natuurlijk aan de man gebracht worden. En dat is duurder. Ja. Dus dan moet je weer een goede smoes verzinnen om het te verkopen. Maar dat is nooit uh, echt wetenschappelijk bewezen dat het ook gezonder is. Ah. Maar het is uh, wel lekkerder soms. Het is soms, ja, dat is het belangrijkste, toch? Of tenminste, meestal. Dankjewel, Ria. Drie. Okay. Tot de volgende keer doei. weer. Goedemorgen. Doei, doei. Mevrouw Nieuwhuizen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ik wil heel graag een diep ingesleten fout in onze Nederlandse taal proberen uit te roeien. Oh, dat doen we dat net... vandaag. Ja. Wat zegt u? Dat kunnen we, ja. Oh, geweldig. Ja. Uh, ik hoorde net ook een meneer heel serieus zeggen... U als moeder zijnde. <laughs> en dat is dus een tautologie, wat ah, we noemen. Ja. Want het is niet als moeder zijnde. Je zegt gewoon, u als moeder ja. moet dat weten. Of u, moeder zijnde, moet dat weten. Ja. Maar niet als moeder zijnde. En iedereen, nou ja, iedereen. Bijna iedereen zegt als moeder. Hmm, Zijnde. Ja. En ik, ik vind het gruwelijk. Ja. Want het is voor 100% fout. En dus moeten we er vanaf. Nee, maar u heeft gelijk. Want als, er, als, als je eenmaal weet dat iets verkeerd is. en je hoort het, dan gaat het zo kriebelen. Oh, vrees. Ja, dat is heel. Ik, dus dat ik. weten we nu allemaal weer. Het is niet. U als mevrouw Nieuwenhuizen zijnde, het is u, uh, u als mevrouw Nieuwenhuizen... of u mevrouw Nieuwenhuizen zijnde. Helemaal juist. Dus het met de griffel. Ik echt, als nog iemand het verkeerd doet, dan... Um... Springen we als een bok op tafel Ja, is. en dan belt u even goed. Nou ja, u corrigeert het. <laughs> ja, ik ga met, maar ik moet het eerst herkennen, erkennen en dan nog in laten slijten. Dus u moet me nog even helpen, hè? Uh, geweldig. Oké, okay, dan spreek ja. ik u dan weer. <laughs> dag. Als, als ik erdoor door kan. Ja, precies. Ja. Goed, uh, fijne vrijdag. Dag. Samen, oei. Dik Kanselaar, goeiemorgen. Goeiemorgen. Hallo. Als watersporter zijnde. Nee! Oh, mevrouw Nieuwenhuizen, <laughs> bent u er nog? <laughs> Daar hangt ze net op. Nee, maar ik heb het, ik heb het herkend, erkend en gecorrigeerd. Dat is mooi, hè? Ja. ja. Ah. Maar ik weet inderdaad het antwoord op uh, of dat je wel of niet belasting moet betalen als uh, watersporter, zeg maar. Of recreatievaart. Je wou bijna weer zijnde zeggen, ja. Ja, nee, ik niet. Nee, oké. Okay. Ja, recreatievaart <laughs> maar, uh, dat betaalt. Betaal je. Dat, ja. dat betaal je dus niet. Oh. Maar je betaalt wel voor allerhande bruggen en sluizen waar je doorheen uh, moet. Oh, maar meneer betaalt ook niet. Als hij op zijn fietspadje fietst of op het wandelpad wandelt... Ja, dat vindt hij dus wel, hè, dat dat in de gemeentelijke belasting Ja, heeft, maar nou. eh, als je op uh, provinciale wegen doet of wat dan ook, dan betaal je dat niet, hè? De maar dat betaal je weer via de... Weet ik eigenlijk niet. Ja, maar ja, voor, voor fietsers en wandelaars en wat ja. ook, die betalen ook geen belasting. Vroeger uh -huh. had je wel een fietsplaatje, maar dat heb je niet meer, hè. Goed. belastingen voor je fiets. Dat is niet maar... lang geleden. Maar een vind, fiets vind ik toch iets anders dan een, uh, dan een uh, plezierjacht, meneer Kanselaar. Ja, maar een plezierjacht, er zijn ook hele hoop mensen die hebben maar een plezierjachtje. Hè. Oh ja, dat is waar. Er wordt altijd gedacht dat watersporters dus hele rijke mensen zijn. Ja, dat ik denk ik heel, ook. Is het niet zo? Ja, maar ik ken er heel veel die dus inderdaad moeten sappelen. Dus hmm. moet alle andere dingen moeten ontzien om toch nog een bootje te kunnen varen. En wat kost het nou ongeveer gemiddeld om door een sluis te gaan? Uh, ja, niet alle sluizen, maar bijvoorbeeld mm -hmm. in Friesland betaal je nogal eens wat en dan 2,5, 3,5 euro voor een sluis in een brug. Dus als je dan een stuk vaart, ben je zo uh, 10, 15 euro kwijt. Moet je altijd een potje met uh, kleingeld bij de hand hebben, want je kunt zeker niet pinnen bij de sluis. Nee, hebben wij dus ook altijd. Ah ja, goed. Ja. Nou, we hebben weer wat geleerd. Oké. Okay. Bedankt, hè. Ja, daar. Gaat u nog varen? Uh, vandaag niet, nee. Nee. Ik heb net weer een paar dagen gevaren. Dat We zijn wel de laatste mooie dagen van het jaar, waarschijnlijk, hè? Ja, dat klopt. Ja. Oh, ja. Dan gaan maandag weer een hele grote groep van 40 mensen zeilen met elkaar. Oh, maar niet allemaal in uw bootje? Nee, gelukkig niet. Okay. Nee, allemaal, hey, tien bootjes. Oh. Nou, doe genoeg euro's in het potje. Ja, doe hè. <laughs> dag. Dag. dag, fijne dag. Erik uit Apeldoorn, goedemorgen. Hallo. Ik heb een antwoord, uh, een wat uitvoeriger antwoord over de linkse rechts yoghurt. Nou vertel. Mevrouw de net, die deed dat een poging, maar ze kwam er niet helemaal uit <laughs> en nou, dan moet ik toch even helpen. Sympathiek. Um, het gaat niet zozeer om de yoghurt zelf, maar om het melkzuur erin. Dat uh, vertelde die mevrouw al. Um, melkzuur, dat is een wat apart uh, chemisch stofje. Ik zal het niet te ingewikkeld proberen te maken. Mm -hmm. Maar daar bestaan in ieder geval twee varianten van. Die zijn elkaar spiegelbeeld. Um, en uh, nou zit dat heel vaak uh, gemengd door elkaar, en dan zie je er niet zoveel verschil uh, tussen. Maar op het moment dat je daar gepolariseerd licht doorheen laat schijnen, mm -hmm. dat is hetzelfde als je met een bril ziet: hè? dan kan je het yeah. uh, licht in één richting anders zien dan in de andere richting. Dan gebeurt er iets raars, want als je namelijk één vorm van het melkzuur hebt en het licht schijnt er doorheen, dan is die polarisatierichting, die verdraait een beetje naar links en bij de andere vorm, de spiegelbeeldvorm, draait die dus naar rechts. Wauw. En als die twee gemengd door elkaar zitten, dan gebeurt er dus helemaal niks, want dan heffen die twee elkaar op. En dat noemen ze dan een racemisch mengsel, dat is een mengsel waarbij ze door elkaar heen zitten. Maar als de ene in de overhand heeft boven de andere, dan zie je dat licht een heel klein beetje van richting draaien. En zo kan je dat in het laboratorium van elkaar onderscheiden. En dan is de vraag natuurlijk, wat maakt dat nou uit? Ja. Nou, in ons lichaam, in het ja. menselijk lichaam, daar hebben we dat melkzuur vooral in de rechtdraaiende vorm. in ieder geval dat als in de yoghurt die rechtdraaiende vorm zit dat ons lichaam die is die vorm gewend en die kan er beter mee omgaan die kan het beter verteren en de andere vorm die breekt veel moeilijker af en daar heeft je lichaam dus meer moeite mee om dat, om dat, uit te, eh, om dat te verwerken te verteren en daarom eh, heeft de vorm die eh, de rechtdraaiende vorm heeft, dat zijn sommige bacteriën die dat doen, heeft dan de voorkeur Echt veel gezonder is, dat is nog maar de vraag. Ik geloof dat daar de, de, de meningen over verschillen. Maar het is in ieder geval makkelijker door het lichaam af te breken. Ik vind het prachtig Erik, dankjewel. Hoe komt het dat je zoveel weet van linksdraaiende yoghurt? Uh, ik ben dokter en dan heb je al ah. eens een keer in de opleiding oh ja. biochemie gestudeerd. Dan leer je al dat soort dingetjes. Maar nog nooit tegen iemand gezegd van mhm, probeer eens om wat meer linksdraaiende yoghurt te gaan eten? Nee, dat, <laughs> Het schijnt inderdaad wel, nou voor rechtdraaiend schijnt dus wel voordelen te hebben. Maar het is niet ja. zo dat ik dat nou aan mijn patiënten adviseer, nee. nee. Nou, hartelijk dank voor de uitleg. Oké, okay, goeie dag. Fijne dag, dag. Max Ferdinanders, goedemorgen. Hoi, goeie uh, Astrid. Je Hallo. spreekt inderdaad met Max. Uh, ik, heb een, ik, ik heb het antwoord op de vraag in verband met de zorgverzekering... wanneer je in detentie zit. Nou, vertel. Uh, dan ben je via de overheid verzekerd, via de staat. En, en hoe werkt dat dan? Uh, nou, wanneer je in uh, detentie komt... Uh, ik, ik, uh, ik weet dit omdat ik uh, in het verleden voor een uh, zorgverzekering heb gewerkt. Ja, ja. En uh, nu komt het wel eens voor dat uh, um, uh, gevangenen... Uh, vergeten hun uh, zorgverzekering stop te zetten. Ja. En dan komen ze verschrikkelijk in problemen, omdat uh, de premie dan uh, doorbrekend uh, blijft worden. Uh, maar uh, ja, in zo'n geval uh, ja, kan dus bijvoorbeeld een maatschappelijk werken van een uh, uh, van een penitentiële inrichting uh, helpen mm -hmm. uh, do, uh, ja, door die uh, verzekering dan te beëindigen oh, ja. en dan komen ze dus uh, ja, uh, via, via de gevangenis uh, in de uh, ja en uh, daarvoor uh, bestemde uh, ja het wordt denk ik uit een potje uh, betaald ja Dat is het eigenlijk ja, maar inderdaad, kan ik kan me voorstellen dat, uh, dat dat in de informatiefolder moet staan... op het moment dat je arriveert in een... Uh, hoe zeg je dat? In detentie. In een uh, in gevangenis. In een gevangenis, ja. In een kerk-inrichting. Ja. Ah, mooi zeg. Ja, je hebt gelijk. Ja, maar dat dat het er even bij inschiet als je daarmee uh, bezig bent. Dat ja. komt nog wel eens voor. Ik, ik, heb, uh, ik heb aan de hand gehad. Uh, ik werkte toen uh, op een callcenter uh, voor een, uh, een zorgverzekeraar. En uh, ja, ik had uh, een uh, gedetineerde dus uh, aan de telefoon. Ja. En uh, ja, die was verschrikkelijk uh, uh, boos dat dan uh, ja, waarschijnlijk uh, vanwege onmacht. Uh, ja, dat hem dat uh, dus uh, uh, overkomen uh, uh, was. Ja. En dat niemand hem daarop uh, geweest had, had. Ja, ja. ja. Nou, hartstikke goed, Max. Dank je wel. Goed, alsjeblieft. Dag, Astrid. Zo, is die ook weer afgestreept. Thanks, Max. En een goede dag nog. Uh, Jan van Leeuwen uit Enschede. Goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het eens. Jullie waren op zoek naar de steen? Um, nou. Ja nou ja, eigenlijk volgens mij hebben we de vraag meteen kunnen beantwoorden, maar had je nog iets toe te voegen? Ja, hij staat op de dvd van de Dana Winner. Echt waar? de palos uit de Noordzee. Oh, en dan is het waarschijnlijk de Dana Winner versie? Dat neem ik aan, ja, ja. en die is om, uitgegeven door de Omroep Max. Echt waar? Hebben wij die uitgegeven? Ja. Zat ik weer niet te kijken. Ja, ik moet zeggen, ik, ik, denk niet dat hij dat, ik denk dat hij net niet kan tippen aan de versie van Bram van Meulen, Maar het is een goede tip. De DVD van Dana Winner staat hier ook op. Ja, hij is bij Max uitgegeven. staat Max op. Ah, nou, hartstikke bedankt, Jan. Ja. En, een, en, het, en ze zingt erg goed. Oh, gelukkig. Nee, dat moet ja. dan ook wel. Dat hoort wel bij het liedje. Nou, ja. een goede vrijdag, Jan. Eerst gelijk. <laughs> Dag. Jo. Johan van Dijk. Ja, goedemorgen. Hallo. Met Johan. Het Dag, was de vraag of ik aan de beurt zou komen, maar dat gaat nog snel, dus... Want? Ik zeg, het was de vraag of, of ik toch aan de beurt zou komen. Oh, dus echt, oh ik dacht dat het je gaat nog gaat aan de, de beurt zou komen. Ja, joh, ik, ja. Euh, als ik weet dat jij hangt. Ja. <laughs> ja het is een primeur voor mij, hè, want het is het eerst dat ik inmel op jullie programma. Wat heerlijk. Nou. Ja, ik, ik moet af en toe vroeg beginnen. Ik ben chauffeur en dan, uh, dan is dat vroeg beginnen niet prettig. Maar dan vind ik jouw programma af en toe wel lekker om even een poosje te luisteren. Even dus, wakker uh, te worden. Ja. ja, precies. Ik had nog een opmerking over het zwanenverhaal. Ja. Uh, de trouw van zwanen klopt in zoverre dat ze elkaar trouw zijn tot in de dood. Mm -hmm. Maar... Uh, dat ze dus nooit meer hertrouwen. Om het maar even op mensen uh, manier te zeggen, dat uh, blijkt niet juist te zijn. Oh. Is een, uh, eigenlijk is dat een legende die natuurlijk al honderden jaren bestaat. Dat spreekt natuurlijk heel erg tot de verbeelding. Ja. Yeah. Maar uh, zelf heb ik me ook wel eens wat in de vogelwereld verdiept. En uh, ik heb een paar jaar terug, meen ik, gelezen. dat het onderzoek gebleken is dat vrouwen die dus, of uh, zwanen die dus uh, alleen komen te staan door de dood, yeah. doordat de partner dus overlijdt. ...dat die gewoon weer opnieuw uh, een relatie aangaan met een misschien ook overgebleven of een jonge zwaan. Oh ja, een zwaankleef aan. Dus het feit dat ze altijd heel zielig en verdrietig alleen blijven, dat is dus, oh. uh, dat is dus niet zo. Dus die romantiek moet ik iets... Uh, Iets in uh, mindering brengen. Nou ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb liever dat twee uh, weduwzwanen weer gelukkig met elkaar worden... dan dat ja, ze, dat dan dat ze zo, romantisch ja. tot het einde der ja. tijden... Ja. maar ja, net, net tenzij ze het zelf natuurlijk prettiger vinden... Hè, dat er niet een andere zwaan in hun uh, uh, aura zit. Maar Johan, weet je of dit ook geldt voor eentjes? Toevallig? Uh, ja, iets. Ja, want ik, ik ken het verhaal ook met eentjes, waardoor ik het altijd zo dubbelzielig vind als ik een aangereden eentje zie. Ja, ja, nou, ik denk dat dat bij ene nog minder sterk een rol speelt dan, uh, dan bij zwanen, hoor. Ik denk, oh. dat bij ene, ik denk niet dat die daar uh, van wakker liggen, laat ik het zo nee. zeggen. Misschien, uh, misschien een nachtje, maar, maar ene die, uh, die paren heel makkelijk weer met anderen. Oh, dat, uh, nee, dat is net als bij konijnen, dat is geen probleem. Oh, jeetje. Nee, wat, waar het wel voor geldt, is het bijvoorbeeld ook voor ganzen. Je oh. ziet dat natuurlijk toch vaak bij... Uh, in een bepaalde diersoorten, de grotere soorten, dat die dat sterker hebben dan de kleine. Waar oh ja. in zit weet ik ook niet, maar, maar de ganzen hebben het dus ook, uh, eigenlijk vergelijkbaar met zwanen. Hey, en Johan, jij weet niet hoe, want de, de, ik natuurlijk Sikko die weet er alles van, maar de, de, de, kwam het jou bekend voor dat de grijze eentjes, of de grijze baby's de mannetjes baby's zijn en de witte baby's de vrouwtjes zijn? Uh, Nee, maar ik moet zeggen, ik ben ook geen hele echte kender, Maar oh, okay. dat, dat, dat ze ruiver haalden, ik denk dat dat inderdaad wel klopt. Want uh, laten we eerlijk zijn, ik denk dat we geen van allen ooit grijze zwanen gezien hebben. Oh, daar zeg je zowat. Ja toch, dus het moet zo zijn dat ze vanzelf wit worden. Anders zouden we ook volwassen grijze zwanen zien. Of is dat niet logisch? Potverdorie zeg, had jij niet ja, even drieënhalf <laughs> uur eerder kunnen bellen? Volgende, ja, toch, we ja. volgende week kwart over twee op, Johan. <laughs> ja. hey, bedankt hè. Ja, oké, okay, Goeie reis, dag. Dank je, doei. Uh, Martin, oftewel Bagera op de chat, die houdt zo gaandeweg het programma een beetje bij wat er nog voorbij komt op de chat. Dat dan, uh, soms gaat het allemaal zo snel dat ik het niet lezen kan. En dan is Martin er gelukkig. Martin, goedemorgen. Goedemorgen. Heb jij nog antwoorden uh, gezien die ik gemist heb? Uh, eentje. En, uh, <laughs> eentje <hup> of zwaantje? Nee, komt in, in opmerking, dat het uh, de Griekse mythologie en de munten... Ja. De munten ze zijn ongeveer 500 jaar voor Christus ontstaan. 500 voor uh, de, de Griekse munten? Ja. Oké. Okay. Nou. nou. Dan is alles beantwoord, volgens mij. Ja, ik weet niet, heb jij nog iets gezien uh, over de zorgpremies van gedetineerde daklozen en asielzoekers? Want ik ja. heb alleen die van de gedetineerden voorbij horen komen. Uh, dan moet ik even... Even terugzoeken. In die tijd zeg ik nog een keer dat als iemand een zwart-wit hondje... los ziet rondlopen bij Spaarne Woude, dat hij dat vooral even door moet geven via de dierenambulance Haarlem. Want dat is waarschijnlijk dan Tefka. En mevrouw Schuit is echt heel erg naar dat hondje op zoek. Dus dat geef ik dan nog even door. En uh, jij nog iets gevonden inmiddels, Martin? Ja, Maximiliaan, die wist op uh, Twitter te melden dat als je een uitkering hebt, dan gaat het gewoon via de uitkering. En ook als je dakloos bent en zo, heb je dus uh, uh, mogelijk een uitkering. Ja. En, als je, en René van Dries, die wist op Facebook te melden dat dus, uh, je geen recht op uitkering hebt als je in detentie zit. Maar dat de staat nee. dan de zorgverzekering doet. Want dat dus, was inderdaad ook nog een vraag. Het ja. is één uh, of het ander, maar het is in ieder geval gedekt. Nou, hartstikke goed. Ik dank je wel hartelijk, Martin, en ik spreek je volgende week. Graag gedaan. Oké, okay, tot dan. Tot dan. Dag. Dan krijg ik ondertussen ook nog een uh, sms'je van Johan de Bakker, die uh, zegt, ja, die aardige mevrouw over het uh, dat je geen warm brood vroeger mocht verkopen voor tien uur. Die zegt, die aardige mevrouw, die iets over vier belde, heeft gelijk uit concurrentieoogpunt, heeft de overheid regels opgesteld om iedereen te vriend te houden. Na de oorlog was elke bakker hard nodig voor de broodnodige voedselvoorziening. Vandaar ook dat de broodprijs door de regering werd bepaald. Het afkoelen van brood was belangrijk omdat vroeger de hygiëne minder was. En daardoor kon de lengbacterie zich makkelijk ontwikkelen. Nou, dat geeft Johan nog even door zijn we wat dat betreft ook weer helemaal bij. En daarmee komen we aan het einde van deze aflevering van Nachtzuster. De hele week door kunt u gewoon uw... Uh, ik ga opeens u zeggen. Kun je gewoon je vragen doorgeven via nachtzuster Veel plezier zo dadelijk bij het Radio 1 Journaal met Lara Rensen. Dag!